...nadat de onderburen hadden geklaagd over een lekkage, het kind had ook toch naar eten en drinken. De moeder van 41 is een natuurlijke dood gestorven, wel was ze in beeld bij de hulpverlening. Haar familie had naar eigen zeggen meerdere malen aangeklopt bij de instanties. De vrouw wilde zelf geen contact met haar familie. Het driejarige meisje is opgevangen in een pleeggezin en maakt het naar omstandigheden goed.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 De waarde van de bitcoin daalt hard. De digitale munt is nu ruim 8000 dollar waard. Anderhalve maand geleden was dat nog bijna 20.000 dollar. Beleggers maken zich zorgen omdat landen als China en India de handel in de digitale munt aan banden willen leggen. Ook in de EU gelden strenge regels die moeten witwassen en het financieren van terrorisme tegengaan. Het weer dan nog, winterse buien met kans op hagel en natte sneeuw. Op dit moment vooral in het zuiden en later vanmiddag in het noordoosten. Tussen de buien door kan de zon even schijnen. Het is 5 tot 7 graden. Morgen opnieuw kans op winter, winterse buien en iets frisser met maximaal rond de 4 graden. Dit was het NOS Show. Verkeersupdate. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag zijn nog steeds twee rijstroken dicht bij het ringvaart Aquaduct. Waarschijnlijk tot één uur vanmiddag tussen Hoofddorp en Roelofarendsveen. 8 kilometer file en 50 minuten vertraging. De A44, dat is de omrijroute via Wassenaar. Er staat 10 minuten vertraging. En tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Goedemiddag. Fijn dat u weer luistert. We zijn uh, watertoren sport luncht. En tegenover me zit Henny Rukert, Henny, Goedemorgen. Ja. Of nee, goedemiddag. ik blijf, he, blijf je... dat maar zeggen. Ja, dat blijf je he. nog steeds zeggen. Maar goed, uh, goedemiddag Henny. Goedemiddag, Ron. Je bent nog steeds niet uh, hersteld, hè? Nee. Die griep, ik weet niet wat er aan de hand is. Ik heb een griepspuit gehaald, maar dat uh, blijkt dat hij daar niet voor werkt. Nee, <laughs> nee. Het gaat er nou, niet van over dan. En, als maar het is nu al drie weken, weet je. Ja, het is verschrikkelijk. Ja. Is ik weet het. Wel. Maar... Uh, hey, ik heb wel goed nieuws, Ron. Wat dan? Dit programma is mede mogelijk gemaakt... dankzij de Zizo Sushi Lounge... onder het Palace Hotel in Zandvoort. Ze zijn weer terug. Kijk aan. Uh, hartstikke goed gedaan. Nee, en Jos de Jong is uit de file. Jos, Jos de Jong die komt ook binnen wandelen. Staat... En uh, achter de knoppen natuurlijk, Sjaal Duif. Ja, en zonder ja, uh, Sjaal kunnen we niet, hè? Nee, gaan we zelf naar de knoppen, hoor. Dat lukt niet. Nee, je bent al naar de knoppen, hey, maar, maar uh, je hebt er al een paar uurtjes op zitten. Ja, net. vanaf uh, vanmorgen tien uur. Nou ja, ik was hier al om kwart over negen. Dus, uh, nee. Maar altijd gezellig met Willem. Dus, uh, en met jullie ook hoor. Dus uh, oh, doe ik, daar wel. doe ik niks aan af. Nou gelukkig. En, uh, uh, ja, ik hoop weer een hoop uh, gezellige gasten vandaag. Wie komen er onder meer, Henny? Ik wie? heb geen flauw idee. Nou, er, zit, er zit er al één, Hans Wolff ja, is ja, hier. Ja, ja. Ik, die komt iets, ik heb geen flauw idee. Wat komt hij eigenlijk doen? Weet ik niet, hè? Die jij weet dat. In ieder geval Sorry. eten. Hans, smakelijk eten vanaf deze kant. Kunt u niet zien luisteraars. Tenzij u luistert via, de, uh, via het internet en uh, op ww.tussenligstreep, ZwM En op uh, 40, kanaal 40, hè, van Zeker. Ja, ook. Daar is en... Jos. Jos, waar kom jij vandaan? Ik uh, kom van de sportspannen. Oh, want je ziet eruit alsof je herboren bent. Ja, <laughs> ja mic microfoon 3 heeft de geest, de geest weergegeven. Nou, oh, is het niet zo De microfoon ja. doet het niet, dus je kan kletsen wat je wil. Goed zo. Mensen horen we gaan even kijken of ik dat uh, zo kan herstellen. Maar okay. ik kan niks beloven, dus... Nee. Goed zo, nou uh, dan uh, denk ik dat we uh, even naar de muziek gaan. En dan gaan we even bellen met André Jansen, toch? Ja, en die heeft Charles uitgekozen, hè, die muziek. Ah, nou uh, Charles, ik ben heel benieuwd. Ja, nou dan uh, gaan we maar uh, de komende week in beeld brengen met, snow, met Snowfall op... Ik weet niet wat er aan <laughs> de hand is. Maar in ieder geval, uh, dat was niet zo'n gelukkige keuze natuurlijk. Maar ja, ik moest, ik moest even heel snel wat instarten. En dan, uh, dan ben je wel eens te laat. En dan uh, doe, je wel, eens een, doe je wel eens een verkeerd knopje. Dat moet dan allemaal niet. Maar uh, uh, Hennie, ik ga het helemaal goed maken hoor. <laughs> ik ga het helemaal goed maken. En dat doen we dan met een, uh, een uh, nummer van... Uh, niemand minder dan uh, Monty Python. Want ik zeg altijd...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 Waar je de brunnen voorheid. Gaan we zo limbens ja. Nou, ook al verlies je wel eens tijdens een sportwedstrijd of met een voetbalwedstrijd of wat dan ook. Always look at the bright side of life. Altijd blijven lachen en vooral door blijven sporten, toch, uh, mannen? Maar het Engels van deze man is vreselijk. Is het zo? Ja, maar het is een... The bright side. Ja, maar het is echt een Engelsman. Het is een echte Engelsman, dus ja. ik begrijp niet waarom het zo heel erg is. Nee, nou, of? je moet Jos eens Engels horen praten. Dat is tenminste echt Engels. <laughs> ja, vind je? Ja. <laughs> Maar die komen nu met theezakjes rond. Ik weet niet of die microfoon het doet, uh, Hans. Ik denk dat hij het niet doet. Nee, nee, niet, jongens. nee maar ik, ik zal even kijken of de plug hier er goed in zit. Maar jullie moeten me wel even tijd gunnen. Want ik, kan natuurlijk, ik heb maar twee handjes. En de... Ja, maar je hebt twee uur hiervoor in ja, en... ja? <lacht> de studio gezeten. het show ik... gedaan. Ja, ga jullie maar eventjes... Dan moeten we gewoon maar eventjes de ja, microfoon met, ja. met onze gast delen. Dus, uh... Ja, want we hebben Hans Wolf in de studio. En deze keer gaan we niet met hem praten over het walking voetbal. Want dat doen we zo dadelijk met... Uh, Hans van der Straten. Maar we gaan het hebben over iets heel anders. Er is iets met de kust, Hans. Ja, Henny. Het, um, het heeft wel met sport te maken. Uiteindelijk natuurlijk alles wat uh, in dit programma gebeurt... het heeft met sport te maken. En Het, het is een onderwerp is misschien een beetje saai... maar geef mij twee minuten. Het, het, de verkiezingen staan voor uh, de deur. En het is een beetje een wake-up call ook voor... Uh, Zandvoort. Ja, want jij bent secretaris... Nou, van de federatie... van ik nou niet zo hard roepen. Ik, ik, nou ja. uh, dankjewel, ik praat voor mezelf. Dankjewel, Eddie. <laughs> nee, ik, zit, ik, ik woon vijf maanden... per jaar in Zandvoort. In die zin ben ik... Zandvoorten. Dat sterker, je binnen mocht. Sterker nog, ik heb mijn golfclubjes bij me. Ik ga zo lekker even balletjes slaan. Ook in Zandvoort. Nee, waar het over gaat is... Uh, dat een aantal, tiental jaren geleden... er nogal wat mensen waren en aan de kust... van Zandvoort... Uh, maar ook in Den Helder, waar dan ook... die zich ernstige zorgen maakten over het bebouwen van de kust. Dat was natuurlijk met name in Zeeland het geval. Die hebben een dik rapport geschreven. Dat waren belangengroepen. Later heeft de Rijksoverheid dat overgenomen. Dat heet het Kustpact. Dat gaat over nieuwe bebouwing. Het in zones brengen van, uh, van de kust. Waarbij ze af hebben gesproken van, hier mag alleen maar rust... Plaatsvinden en hier, daarom eigenlijk alleen maar reuring. Nou, om een lang verhaal kort te maken, uiteindelijk is het afgelopen jaar... zijn de spelregels vastgesteld door de provincie Noord-Holland... over wat er nou precies zou mogen gebeuren in de Noord-Hollandse kust. En daarbij hebben ze afgesproken dat er drie soorten zones zullen zijn. Dat er Eentje heet recreatie. Dat betekent dat twaalf eh, nou ja, maanden paviljoens, eh, activiteiten alom... De tweede heet seizoen. Dat is, laat ik zeggen, eigenlijk op dit moment de zuidkant. Uh, dus een paar paviljoens, niet meer. En de derde zonering is natuur. En dat is duidelijk, dat is Zuid-Zuid. Dat is bij het Naakstrand, uh, et cetera. Nou gaat het erom dat uh, die speelregels zijn afgesproken met 66 belangengroeperingen en de, en de provincie. De provincie heeft een regierol, gaat niet echt bepalen wat er gebeurt. En nou is het. Het belangrijkste wat er aan de hand is, is dat er drie punten zijn in de hele Noord-Hollandse kust waar in principe gebouwd zou mogen worden. Dat is onder andere in Zandvoort. Um, maar het is verder aan de gemeente om dat in te vullen. Het gaat dus niet alleen om bebouwing, maar het gaat ook over activiteiten. Ik heb, uh, en dan kom je dus met sport uh, in aanraking: Runnerswild, Circuit, uh, Racedagen, uh, Formule 1. Zaltvoort is aan zet. De spelregels zijn bepaald. En het verpante is dat ik alle programma's van de, alle programma's van de politieke partijen heb uh, afgelopen. En er wordt nergens iets genoemd over deze affaire. Terwijl het een van razend van belang is... omdat nu de poppetjes kunnen gaan worden ingevuld. Ehm... Um, er is één hele grote jongen die uh, vooral gaat bepalen wat er in Zandvoort... of dreigt te uh, gaan bepalen wat er in Zandvoort gaat gebeuren... op het gebied van activiteiten en noem maar op. En dat is wat wij noemen de metropoolregio Amsterdam. Ik wil daar geen oordeel over uitspreken... maar we hebben 66 belangengroeperingen van de Vogelclub... tot en met, uh, laat ik zeggen, Landschap Noord-Holland, noem maar op. Hele grote jongens. Maar onder andere daarvan is metropoolregio Amsterdam. Dat is een club van 36 gemeentes in de hoek Alkmaar, Enkhuizen, Almere, naar beneden Hilversum, naar Zandvoort. En je weet dat Amsterdam, ja, Amsterdam onderbiedt. Amsterdam, er is op dit moment zes van de tien toeristen in Amsterdam. Of Van de mensen in Amsterdam centrum zijn toerist. In New York zijn er maar vier. Het loopt totaal uit de klauw daar. Dus wat denkt Amsterdam? Uitbreiden. Toeristen die binnenkomen, meteen naar buiten. Dus ook die terminal van de, van de schepen in de Noordzeekanaal gaat ook naar buiten. Dus die hele regio wordt daarbij betrokken. Misschien dat we een plaatje zou kunnen draaien, want het, ons wordt het te lang. Maar dit, dit is het totaalverhaal. Um, en dit heeft dus ook uh, uh, een gevolg voor de uh, sportactiviteiten. Ik heb ook zojuist het uh, rapport haalbaarheidsonderzoek Formule 1 gelezen, en daar is ook nog wat over te zeggen. Misschien dat ik dat straks even kan doen. Maar dit is het totaalverhaal. Ik zou dus iedereen willen zeggen, let eens op wat er gaat gebeuren... en wat de politieke partijen gaan, uh, gaan uh, bepalen op dit vlak. Ja, dat begrijp ik niet. Hoe kunnen die bepalen wat er gaat gebeuren? Kunnen die Amsterdam zeggen, stuur maar een bus hier naartoe? Of zo? Nee, de eerste instantie is, uh, gaat het om Zandvoort. Sterker nog, het VVD-programma heet geloof ik Zandvoort. Blijft Zandvoort, moet je dan om, om een voorbeeld te geven. Nee, uh, ik zeg het alleen maar van Amsterdam. Dat Amsterdam een van de 66 belangengroeperingen is. Maar wel een dikke jongen. Die ja. hebben net vorige, jaar, of vorige week hebben ze een nieuw logo, een nieuw statement. VVV heet niet eens meer VVV, Zandvoort. Dat weet je zelf ook. Dus jongens, wakker worden. Er gaat heel wat gebeuren links en rechts. En dat is mijn verhaal. Maar hoe kan de politiek er dan op inspelen? Nou, Zandvoortse politiek bepaalt ja. wat er gaat gebeuren met het strand. Ja, ja. Uh, die bepaalt de evenementen. Die bepaalt uh, voor een groot gedeelte ook de Formule 1. Daar kun je voor of tegen zijn. Maar we gaan in maart gaan wij stemmen. Dus politieke partijen, wat vinden jullie hiervan? Ja. En het zijn dikke rapporten, moet ik bekennen. Het is ongeveer een halve meter wat ik gelezen heb. Maar het speelt al heel erg lang. En het toeval wil dus, dat is afgelopen december, 4 december 2017 heeft de provinciale staten de zaak eigenlijk definitief afgetikt. In die zin dat ze de spelregels hebben afgesproken. En nu is Zandvoort aan zet. Punt. U heeft het gehoord, luisteraars. Zandvoort is aan zet. Dankjewel, Hans.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 I wait for the man in each night after night As I wish for a love that can be Though I'm sure that no one can tell whether wishes and hopes hopefully Somehow I feel this happiness waiting for me When someone walks in your life You just better just be sure he's right Cause if he's wrong, there are heartaches and tears you must pay thoughts to blow, but like a fool I don't know. Share. No, we used to share Just go back to the places where we used to go And I'll be there, oh how can I Mij deed hij wat. Doet hij het uh, ja, zo? Ja, hij doet het. Hij doet het. Hij doet ook door zijn eigen microfoon te verstaan. Hans, je had een, een mooi verhaal. Het ja. was een lang verhaal. Maar als ik je goed beluisterd heb, betekent het dat uh, Zandvoort Noord kan helemaal volgebouwd worden. Strand. Ja, er, is een, uh, er zijn drie plekken in uh, de provincie. Drie plekken in de provincie waar in principe gebouwd zou mogen worden. Let op hè, wat ik zeg. In principe gebouwd zou mogen worden. En dat is Petten, IJmuiden en Zandvoort. Kijk je nu naar Zandvoort. Daar zei ik net al, Zuid-Zuid, forget it. Zuid heeft een sterke lobby. En bovendien, de paviljoens die daar staan... worden niet uitgebreid. Dat is ook nieuw. De twaalf, uh, twaalf maanden paviljoens. Dus de het enige waar, waar iets zou kunnen gaan gebeuren. Dat is Centrum en dat is Noord. Ik, ik denk dat de projectontwikkelaars staan te trappelen. Ja, want het is natuurlijk een prachtig Toch? gebied. Hè? Ja. Maar, als maar als daar... daar kunnen dus hotels komen. Daar kan van alles en nog wat komen. Ja, wat ik zeg, ik, ik, antwoord is ja, maar het, het, het woord is natuurlijk aan de politiek. Dus ik herhaal eigenlijk dezelfde vraag van beste uh, VVD, beste Hupplepup. Wat vinden jullie? En het verpanten is, opnieuw, ik herhaal mezelf. Er staat niks, maar dan ook geen woord in al die programma's over wat ik nu net zeg. Nee, maar die hebben geen idee gehad wat er aan staat te komen. Ja, nou hallo. Nou. Maar als je nou uh, een Formule 1 krijgt op Zandvoort... Uh, ...dan zouden een paar hotels niet gek zijn natuurlijk. Ja, die moeten er sowieso, <laughs> die moeten, maar die, die moeten er sowieso komen natuurlijk. Ja, jij had iets over de Ja, de rond, ja, dus ronde is goed dat je dat zegt... ...want Henny en ik zijn bezig geweest met het Europese kampioenschap ja. wielrennen in, ja. Ja. Uh, in Zandvoort. Dus wij hebben nogal wat lijntjes uh, uitgezet de afgelopen jaren. En een van de conclusies die je daarbij uh, bij ziet... Ik bedoel, ...er waren een aantal mensen heel enthousiast... ...er waren ook een aantal mensen niet enthousiast. Wat mij persoonlijk een conclusie was, onder andere het feit dat als jij vraagt om grootschalige evenementen, dan lijkt dat interessant. Maar je moet eens praten met de ondernemers in de oude stad, in, de, in het oude dorp. Uh, die zijn helemaal niet blij met de lange files. Die zijn, want het de dorp is geblokkeerd. Het wordt met de trein en met de uh, weg uit Bloemendaal aangevoerd naar Noord. Ze komen na afloop van de grote evenementen niet meer in het dorp. Dus ik bedoel, ik geef er even niet in oordeel... maar je moet dus natuurlijk aan iedereen eens vragen... wat vindt men van grootschalige evenementen? Wat ik nu noem, is ook gezegd in het haalbaarheidsonderzoek Formule 1... wat ongeveer, ik geloof ik nou zo'n drie, vier weken is gepubliceerd... daar hebben ze dat ook wel eerlijk uh, genoemd. Maar dan noemen ze natuurlijk diverse scenario's. En, uh, maar ik herhaal mezelf dat in die zin dat als je praat over grote evenementen... Runners World, Circuit et cetera... Dat moet je bijvoorbeeld ook niet allemaal in de, in de, midden in de zomer doen. Henny en ik liepen aan tegen het feit dat als je het Europese kampioenschap wielrennen organiseert... nou moesten we dat sowieso niet doen in de maand juni, juli en augustus, om eens wat te noemen. Mm -hmm. Nou, ik zie mezelf al naar de kalender van de Europese wielerbond gaan ze... jongens, we willen wel, maar niet dan en dan en dan dat. Ik kom op zich, zij bepalen de agenda... Ja. Dus, uh, Alper Jans heb ik aan de lijn trouwens, die wil misschien wel meepraten over het onderwerp. <laughs> nou ja, hij was een van onze, een van onze vrienden op dat moment. Maar, maar nog steeds hoor. Nog steeds. Maar ik wil me even zeggen, is, is, het is niet zomaar gezegd dat als er hele grote evenementen komen... dat iedereen daar blij mee is in Zandvoort. Nee, maar dat, dat zal nergens zo zijn. Ik bedoel, de Formule 1 die gaat, trekt waarschijnlijk naar assen. Hè? Dat, dat, dat zou een go goede kans op zijn. Maar ik weet zeker dat uh, tegen het moment, op het moment dat dat echt uh, wat definitievere vorm aankrijgt. dan staan er ongetwijfeld tien actiegroepen aan de poort te rammelen. Ja. om uh, dat weer tegen te houden. Dus, uh, André Jansen, wat was het mooi met Darigade hier op Zandvoort, hè? weet je het nog? 1959, ja, ik was erbij. We stonden op de branding op de, in de tent. Ja. En uh, ik heb het gezien, ik was erbij. En ook in 1963 toen Koor Schuring won. Ja. En in 1966 toen even Dolman won. En ook in 1969 toen ik zelf bijna won. <laughs> ja, het is... Uh, dat, dat was wel een misser trouwens, meneer Jansen. Wat zeg je? Dat was wel een misser. Nou, een misser van uh, 600 deelnemers... Uh, tot op 15 meter voor de streep als eerste liggen. Ja, dan had je die 15 meter moeten volhouden. <lacht> was je onsterfelijk geworden in Zandvoort. <lacht> ja, <lacht> nou, dat ben je ja, toch ja, wel een beetje. Nog vierde bij de aspiranten was dat toen hoor. Ja, ja, ja. En maar dat wielrennen op het circuit van Zandvoort was natuurlijk altijd fantastisch om mee te maken. Ja, mijn hele familie <lacht> was wielrennen. En uh, eigenlijk zijn we, het, <lacht> zijn we het weer. Van een familie weet ik dat niet, maar ik wel. En uh, ja, je komt zoveel oude bekenden tegen, vooral op de moderne media. Maar wat Zandvoort betreft, godverdoen, ik was voor het eerst, voor de eerste keer was ik naar binnen geglipt met de Formule 1. En ik had het nog nooit meegemaakt. Komt er ineens een auto vanaf de verkeerde kant aanrijden, zeg maar, de Rotgang? En dan zat je onder die luifel, dan was ik natuurlijk weer fles iets aan het ophalen. Voor 5 cent inleveren per stuk. En dan is die uh, uh, Dan Gurney met zijn auto, ik weet nog wie het was ook. Met een rotgang met 300 kilometer per uur kwam hij richting Tarzanbocht. Ja, hij rijdt de verkeerde kant op, vandaar dat het zo lawaai maakte, natuurlijk. Ja. <laughs> André, de eerste overwinningen zijn binnen. Van Poppeltje heeft er alleen te pakken. Ja, leuk. Grandioos. En, uh, ja, en natuurlijk Juri Havik met Wim Stroetiega, de zesdaagse van Berlijn. Ja, dat is een onvoorstelbare overwinning, hè? Ja, fantastisch presteert uh, dit team. Nu is uh, Jury uh, gekoppeld aan uh, de Belgische verdette, de zesdaagse verdette van dit moment, Moreno de Pau. En die rijden nu in Kopenhagen. De eerste avond heeft hij alweer gewonnen. En Jury is een van de vier, vijf beste medicine, oftewel ploegkoersexperts ja. ter wereld. Ja. En hij is voor het wereldkampioenschap wat vanaf 27 februari wordt gehouden in Nederland Apeldoorn. in Apeldoorn mm -hmm. is Jury Havik gepasseerd door bondscoach Peter Ja. Yeah. Nou, het is zo'n schandaal. Dit is zo belachelijk dat een ongetrainde, vrijwel niets presterende Roy Pieters wordt geprefereerd boven Jury Havik. Is een schandaal. En ik ben dan ook een open brief gestart op WAF. Want dit kan niet. Ik heb ook contact met Henk Havik, de vader van Jury. En met Kees Tam. Van jongens, potverdorie. Wat, wat moet die man moet aangevallen worden? Dus ik heb eerst een persoonlijk bericht naar Peter Schep toegestuurd. Waarop hij niet heeft gereageerd. Ik heb hem drie dagen de tijd gegeven. Maar vandaag ben ik een keer boos. Ik, uh, nou, een kans oh, dat... Uh, de Absolute topploeg in het internationale zesdaagse circuit. Dus met specialisatie: uh, Medicine, hè? ploegkoers. Jurie Havik en Wim Stroetinga. Wim Stroetinga is wel geselecteerd, maar wordt gekoppeld aan Roy Pieters voor de, uh, de ploegkoers in het wereldkampioenschap in Nederland in Apeldoorn eind februari. Nou, uh, Jurie rijdt zo verschrikkelijk hard dat hij zelfs gekoppeld is door de internationale organisatie van Zesdaagsters... voor Kopenhagen aan de andere topper, maar dan uit België... maar ja. is de vrouw. Dus wat doen we hier aan, jongens? Ja, jij bent in ieder geval een actie gestart. Dat is wel heel mooi. Maar ik denk ja. dat ze zich toch even achter de oren moeten krabben daar. Ja, de bondscoach is afgegaan, waarschijnlijk op, op, op een beeld... Voor het hele seizoen. Of er zijn andere dingen die spelen. Wat nou eenmaal uh, usance is in de wielrennerij. En in alle sporten overigens. He? Andere redenen dan gewoon hard fietsen. Ja. Of andere redenen dan gewoon jouw specialiteit goed beoefenen. Dat is wel jammer hoor. Ja, het zou verschrikkelijk jammer zijn. En uh, kijk, als je kijkt op WAF, dan zie je dat, uh, dat ik een grote voorkeur heb voor het baanwielrennen. Helemaal nu bijvoorbeeld ook in Assen. Sinds gisteren een actie is gestart om ambassadeur te worden van het overdekken van de wielerbaan in Assen. Want de overdekte wielerbaan, ik weet nog in mijn tijd, had je er één en die lag in Antwerpen. Ja. Pas later ging in 1970 ging Ahoy open en wat zag je daar? Een geweldige groei van het baanwielrennen. En je ziet met de gevaarlijke wegen tegenwoordig dat het baanwielrennen opkomt, ook bij de jeugd, bij de jonge, jongeren van scholen. Er worden geweldige clinics georganiseerd op ja. alle wielerbanen in Nederland. We hebben er een in Alkmaar, we hebben er een in Amsterdam. En we hebben er een in Apeldoorn, dus drie A's. Nou, die vierde A, Assen, kan er ook bij. Men probeert nu de wielerbaan van Assen te gaan overdekken. En je kunt via WAF, kun je ambassadeur worden, dus allemaal even doen. Ja, leuk. Hé, <lacht> hey, dan... het wordt jouw weekend, hè? Uh, mijn, uh, ja. nou, Ik ga morgen naar het voetballen. Ze spelen een... Uh, uh, André uh, speelt weer goed. Ze hebben van de week gewonnen met, tegen een Duitse ploeg... In, uh, in uh, Thuis, hier in, uh, in Assen met 4-1. Geweldig uh -huh. gespeeld. En die ja, maar ik bedoelde iets anders, hoor. Oh, dat pruthuppelen heb je het over. Nou, ja, ik denk, jij gaat naar de Kouwberg. Maar... Geen belangstelling voor. Nee, dat zal ik ook nooit krijgen ook. Dat, uh, ik heb wel van de week Rolf Volshol, voormalig wereldkampioen crosser, toegevoegd aan Wach. Oh, goed zo. Geworden. Maar <laughs> dan moet je er wat vriendelijker over zijn, hoewel het saai en voorspelbaar is, zeg je altijd, ik hè? Helemaal niet. Te maken. Ah, niks. dat is niet waar, André, niet zo flauw. Nee, met het helemaal niks, een uurtje pruthuppen. Kijk dan naar de baan. Daar is van alles gaande. Daar is wielrennen. Daar is sport. Daar is strijd. En maar, maar niet een beetje of zo. En dan wint steeds dezelfde. En dezelfde wordt tweede. Dezelfde wordt derde. Dezelfde wordt vierde. En dan het hele seizoen lang. Nou. En die mensen aan de kant lopen alleen maar bier te zuipen... en kijken niet eens naar de wedstrijd. We zijn het niet eens. Dag André, dankjewel voor je medewerking... en je fight voor Havik. Ben ik nou alweer afgesloten? Ja, je bent te negatief vanmorgen. Daar kunnen we niet tegen. Het wordt mooi weer, het gaat vriezen. Het is heel goed bedoeld. En vooral allemaal kijken naar de prachtige wedstrijd... want de Harold Sun Tour is ook aan de gang in Australië. Aha. En morgen speelt onze ploeg de uh, Achilles 1894... tegen Biekrik uit uh, Haren... in Groningen. En Biekrik zegt altijd dat ze de beste... jeugdopleiding van Nederland hebben. Nou, dat, dat is, is niet, niet zo, hoor. He? Ze hebben wel de Gines Michelsenward gewonnen... maar ze zijn niet de beste. Nee, nee. En, uh, nou, morgen spelen we tegen de A-junioren... van uh, Bikwik. Die speelt de tweede divisie. Mm -hmm. dus ietsje hoger dan wij... Uh, man, we zullen een filmpje maken. Allemaal kijken hoor, denk erom. <laughs> dag André, dankjewel. Fijn weekend. Oké, okay, hetzelfde. Mag ik veel plezier nog? dag André. Ja, Charles Wat gaan we ervan maken? Uh, we, gaan, we, gaan we gaan even naar, uh, naar de hemel met, met z'n allen. Oké. Okay. Plaat, een grote hit, Travaris met Heaven Must Be Missing an Angel. Gaan we weer heel snel naar onze presentatoren Henny Rukert en Ron peremon volk. Ja, Charles, weet je dat jouw muziek door de luisteraars heel erg geapprecieerd wordt? Dat er continu opmerkingen en brieven zijn dat die muziek zo goed is? Oh, wat aardig. Wat, ja? wat aardig. Vitamintjes voor het hart, niet. Zo ja. is het. Ja. Maar net, hè? Nou, Henny, uh, wat zei jij? Niet Charles, Martijn, nee? Nou, Martijn, die kan, Die belde me zo, uh, vijf minuten geleden. Die zouden we na tien minuten terugbellen. Oh, oké. Okay, dus nou, Dat komt zo wel. Ja. Dan, eh, uh, Henny, um, even wat, uh, sport. Wat vind jij nou weer van die, uh, beslissing van het kas? Schandalig. Raar, hè? Ja, er zit weer een heleboel geld achter, want anders kan het niet zijn. Ik, ik, ik snap het ook niet zo goed. Want, uh, hoe, en dan ook weer een, een deel wel en een deel niet. Ja, en het is allemaal, en ik ben, waar ik het meest benieuwd mee uh, over ben, is... Neemt het IOC het over? Het gaat even over, de, het schijnt over niet. De, de schorsingen van de Russische sporters. Hè? Daar zijn oh, de 28 nee. van teruggedraaid nu en, door en, het kas. De IOC pakt het niet over, hoor. Denk je niet? Nee. nee dus nee, die blijven nee. geschorst? Die mogen niet uh, komen? nee. Ja. En dat is alleen maar goed natuurlijk. Want, heb je in ieder wat, geval een organisatie die zich niet laat beïnvloeden door poen. Nou, laten we het hopen. Want het is wel eens anders geweest. Ja. met het Want ja, oh, het was zeker. natuurlijk ook alleen maar puur winstbejag uh, altijd. En, ja, maar en, sinds die Bachter zit, is het uh, toch al een beetje aan het draaien, heb ik de indruk. Zo ja. dat wat, uh, wat verstandiger. Dat zou wel mooi zijn, ja. Ja, ja. ja maar het voor, um, de, uh, hoe heet ze ook weer, die schaatster. Die dan zou dan zilver krijgen. Margot Boer, of niet? Ja. Ja, de, de, want die Vatculina was geschorst, maar die is nu dus teruggedraaid. Ja, die is teruggedraaid. Dus die, krijgt, die blijft dan weer bronzen ja, en, en, en Maar die... ook bovendien, alle behaalde medailles in Sashi, die mm -hmm. mogen ze houden. Ja? Ja, dus precies. ze stonden stijf van de doping. Ja. Maar, eh, ze hebben medailles gehaald <laughs> en, en ze mogen ze houden. Ja. ja, het is allemaal een beetje krom in de sport, hoor. Nou ja, het is verschrikkelijk krom. Maar goed, dat, dat is, die hele dopingtoestand blijft natuurlijk een, een gedoe. En daar zullen we ook nooit van verlost raken, vrees ja. ik overigens. Nou ja, het is gelukkig maar dat we hier SV Zandvoort hebben. Die bijvoorbeeld Robin Hood helemaal van het veld heeft gespeeld. SV Robin Hood. En dat we HFC hebben. Alleen, dat is ook weer zoiets. Er moet morgenavond, op zaterdagavond, om zes uur gespeeld worden bij VVSB. Uit? Ja. Hm. Kun je je dat voorstellen? Zes uur op zaterdagavond. Ja. Dus het is kwart vracht afgelopen. Dan ben je om, om ja, negen uur thuis. moet je verslag schrijven. Is het half elf. Je hele zaterdag is dan aan de knoppen. Ja, heel raar, hè? Is het ja. joh, ja, dat is wel bespottelijk. Ik vind dat ook geen tijden. En zeker niet voor een tweede divisie. Waar je nog meer dan anders afhankelijk bent van het publiek. Ja. He, de, de, de, de, de, ga je uh, dit soort tijden daar doen? ja ik, ik begrijp het ook niet. Komt geen hond hoor. Nee. Nou ja. ja ik VVSB ga, misschien. Wil je, je wil zeggen dat ik ga. ja, <laughs> ja. ja. ja <laughs> nou, hey, Dat is goed met je. <laughs> nee, maar, maar VVSB uh, heeft, is, is wel redelijk fanatieke aanhang of niet? Nou ja. Nee. Uit ja, de boeren natuurlijk. Zes uur zaterdagmiddag, ja, ik, I don't know. Ik, maar goed, uh, we gaan het zien. Henny, ja. wat heb je verder nog? Wat heeft Jos nog? Want die zit ook met een hele. Ja, ik heb, ik heb uh, voor Jos uh, een nieuwe rubriek verzonnen. <laughs> Want uh, uh, hij kwam er niet aan de bak hier uh, bij ons natuurlijk. En uh, ik denk van, nou, wat, wat, wat kunnen we nou eens voor leuks doen? Dus uh, ja. Jos, Jos die is het internet gaan afspeuren. En we hebben sport anders. Voor je. En Denning. hij rijdt hij rijd een uur eerder weg. Want hij mag niet meer in de file staan. Hè? Nee. <laughs> sport anders ja, of Na het, zo, hè? Uh, naar het Engelse voetbal. Uh, wat we voorheen hebben gedaan. Uh, heb ik me hier dus in, in, in verdiept. Ik ben heel om wereldkampioen benieuwd. Te worden van, uh, hoe kun je wereldkampioen worden in sporten. Uh, die minder bekend zijn. We kennen natuurlijk allemaal voetbal. Hockey enzovoorts de reguliere sport. Maar je kunt ook uh, kiezen voor een, uh, een wereldkampioenschap. Waarbij het deelnemersveld aanmerkelijk lager is. En waarbij de sport toch steeds populairder wordt. Maar het zijn dan wel sporten. Men zegt hier, je moet ballen van stalen hebben. Je moet iets ranzigs kunnen doen. Of je moet er totaal geen probleem meer hebben... om jezelf hartstikke voor gek te laten zetten. En wie, wie loopt daarin voorop? Uiteraard Engeland. Engeland bedenkt altijd de meest krankzinnige sporten. Ik heb er een stuk of tien gevonden. Dat lijkt me een beetje veel. Dus misschien moet ik het in tweeën doen. Maar één sport die heel erg leuk is... is de man tegen het paard marathon is een race van 22 mijl, waarbij goed getrainde uh, atleten het opnemen tegen paarden. De race wordt uiteraard gelopen in Engeland, in de bergen van Wales. Die gaat door de bergen, uh, door de bagger, door de bossen, door die enzovoort. En het is zo dat uh, de, uh, de atleten die krijgen 15 minuten voorsprong en dan moeten ze rennen en rennen. En na 15 minuten starten die paarden en die mogen alleen in draf. En het afgelopen jaar heeft een Keniaan gewonnen in 1 uur en 53 minuten. En die heeft dus het paard, de paarden verslagen. En dat is de eerste keer sinds 2004. Maar hoe weten die paarden de weg dan? Er we zitten toch uh, op rijders op? Er zitten rijders op, ja. Daar zitten op. <lacht> <lacht> een hele populaire sport. Ik, kan me, ik vind het te gek voor woorden. Men neemt twee fretjes. Weet je niet, die rare beesten. hey, hey zijn heel stop je leuke je, beestjes, je broek. hoor. Die stop je in je broek. En wie het het langste volhoudt, heeft het gewonnen. Deze sport is uiteraard bedacht in Engeland, waar kan het ook anders zijn. Het is een hartstikke populair, populaire sport, waar ook een wereldrecord aan is verbonden. Het wereldrecord is in handen van ene Rich Miller. En die heeft het beest in zijn broek gehouden voor 5 uur en 26 minuten. Maar ik vind, ik, waar in je broek? Ik vind het een beetje... Nou, ze... Ik heb, ik heb het filmpje gezien en toen je echt je, je joggingbroek nee joggingbroek doe je open iemand laat zo'n fret invallen ja. die Gelukkig ja, hebben we Martijn, <laughs> Martijn, ja, maar hey, Martijn Prins aan hey, We ja, hebben Martijn ja. Prins aan doe even zijn rubriekje ook, Nee, maar. hij, hij is doet een het een maar in twee. Rubriek. Hij mag oh. straks nog even terugkomen. Het fretten oh. doen. Dus nee, ja, ja, Oké. Okay. We gaan het in delen doen. Maar, hey, maar ja. we hebben wel lol. Dus, ja, <laughs> uh, ja, ik weet niet of de mensen het leuk vinden. Ja maar ik denk Natuurlijk het al. wel. En anders vind ik het leuk. Als ik het leuk vind, is het toch ook goed? Nou, breng eens een paar fretten mee en laat eens zien hoe het gaat. Ik doe het niet voor. Zeker in 5 uur 26 Martijn Prinsen, jij hebt gelukkig verstandige taal. Ja, ik, ik, ik, ik hoor de laatste 20 seconden. Ik weet niet, uh, hoor ik Jos of niet? Ja, Jos, ja. Heeft Jos uh, ook een gouden fret of niet? Heeft hij alleen maar een gouden fluit? <laughs> <laughs> Heb jij een gouden fret? Uh, is de vraag van of me. Of een gouden fluit? Uit, uit, die gouden fluit <laughs> hebben we het eerder over gehad. Waar kan ik me dat herinneren? Was dat niet een uitzending van uh, 03 de Voetbal? Gouden fluit? Nee, in ieder nou, maar geval, we zijn tijden... bekend om Jos en de Gouwe Fluit. Nou ja, wat wil je nog meer? <laughs> maar dan kunnen dus de Gouwe fretten erin. Nou, die Gouwe Fred die, uh, wil ik even thuis laten. <laughs> Daar doe ik niet aan mee. Mijn ik, oom ik, is, ik wil... is Fred Emmer. Ik wil. Oh, oh. <laughs> je jongens, dit kan toch niet. <laughs> dit is een sportprogramma uh, Martijn. Alsjeblieft, kom het, het nieuws. Even, ik wil even onze verontschuldiging aanbieden. Ja, want het ja. is natuurlijk wel weer uh, niveau een beetje, nul jongens. Martijn in Haarlem.nl. Wat heb je voor nieuws? Um, nou ja, we hebben natuurlijk afgelopen week heel veel transfernieuws uh, bij Telstar meegemaakt. Jammer hè, van, van, van Ossi, dat hij weg is. Ja, uh, daar de, de baal de ik stiekem wel echt enorm van. Ja, heerlijk, wees blij. Uh, ja, zeker weten. En uh, die gaat daar absoluut van spelen worden, dat denk ik van overtuigd. Maar, morgen August, staat er een Belgisch jeugdinternational in de ploeg van Telstar. Of vanavond bedoel ik. Uh, ja, ik wou net zeggen. Als hij morgen in de baas staat, dan is hij <laughs> dan is te laat. Nee, het is vanavond ja, ja, al, hè? Ja, ja. Uh, Linnen, uh, hij is uh, um, ja, ook een afvallende middenvelder En uh, nou, ja, als je meteen in de baas zit, wordt, dan denk ik dat je al kunt. Hij komt over van Club Brugge. Mm -hmm. um, wel, Jong Club Brugge, maar goed, dat maakt dan niet zoveel uit, hè. Ik, uh, ik ben benieuwd uh, vanavond, ik ben benieuwd. Ja, je gaat zo in de auto, hè, want je gaat er naartoe. Mm -hmm. Kon je wel een kaartje krijgen, want ze zijn nogal vervelend in Den bos. Ja, dat uh, is het eigenlijk gelukkig uh, goed schoon. Oké, okay, goed zo. Hé, hey, en ja, verder? Um, verder. Want voetbal in Haarlem had gisteren ook weer een stunt, hè? Ja, mooi, hè? Wat dus, was dat? De, uh, uh, vertel de, eens de, meteen, de, dat heb ik gemist. De stoute schoenen aangetrokken. Uh, gisteren was uh, de uh, districts loting voor de achterfinales. Ja. En um, ja, ik had uh, s ochtends zoiets van, uh, weet je wat doe? Ik ga gewoon de KVB opbellen om te vragen, uh, uh, of met de vraag... ...mogen wij dat live gaan uitzenden. Ja. Nou, dat uh, mocht. En uh, toen vonden we ergens uh, in Zandvoort... ...geloof ik, een uh, presentator die het wel leuk vond... ...om aan elkaar te horen. Oké. Okay. En uh, nou goed, uh, Henny heeft dat uh, gisteravond... Uh, ...voortreffelijk gedaan. Hoe? Hoe? Ja, en goed, uh, uh, vanuit de kantine uh, van Edo... ...hebben we, uh, hebben we dat live uh, mogen, mogen brengen. Wat leuk, joh. Vooral het interview ja. met Koos Waslanden. Dat was heel leuk. Hey, maar is ja. dat dan gestreamd, uh, bedoel je, op jullie site? Ja, dat is gestreamd. Ja, ja, ja, precies. Oké. Okay. Okay. Nou, hele leuke reacties wel, rond. Want bijvoorbeeld ja. Zuidvogels en Huizen, die hadden hele stukken op, op, uh, op de computer. Leuk. Dat ja, was absoluut. leuk, hè, Martijn? Ja, nee, dat was absoluut leuk. En uh, we hebben ons weer een klein beetje uh, op de kaart moeten te zitten daardoor. Uh, veel uh, veel zeg, en, en, veel... en, en die loting, wat is er uitgekomen dan? Nou, Jasper hebben... Bulters, dat is de competitieleider van uh, de KNVB... die eerst in uh, Amsterdam zaten en nu allemaal in Zeist zitten... die doet dat, maar die heeft geen balletjes. Die heeft kokertjes. Mm, ja, dus? Nou, daar zitten de namen in van okay. de clubs. Ja. Ja. En de aanvoerder ja. van Edo, dat was trouwens wel leuk. Hoor. Dat is een hele leuke ja. gozer. Die, uh, die heeft de balletjes getrokken... En die zorgden er dus voor dat Edo uh, de zwaarste tegenstander krijgt. Tegen? Ajax. Zo. <laughs> was is leuk hè, Martijn? Ja, ik denk dat zijn de ploeggenoten niet heel blij met de mare. Nee. Oh. Uh, ja, die mogen inderdaad uh, 21 februari op bezoek bij, uh, bij de amateurs van Ajax. Leuk. Uh, bij de laatste 16 hebben we twee regionale clubs. We hebben Edo, maar we hebben ook nog Velzen. En Velzen die heeft uh, op papier een uh, wat, uh, wat, uh, wat betere loting. Uh, wat betere tegenstander getroffen. Uh, derde was er Ben Schop. Dus uh, ja, goed, de kans dat we in de, in de kwartfinales een, een, een regionale club hebben, die, uh, die, wordt, die wordt groter. En ja. dat is natuurlijk alleen maar, alleen maar goed voor het voetbal in de regio. Er zijn geen vierde klassers meer. Er zijn drie nee. derde ploegen, Twee tweede ploegen, Acht uit de eerste klasse. En drie uit de hoofdklasse. Ja. Geef eens een paar wedstrijden. Geef ze een paar wedstrijden. Oh Hen, ik denk dat jij... Ja, nee, um, oh, geef eens een paar wedstrijden. Maar Henny heeft ze voor zijn neus. Nee, zegt nee, nee, maar, oh, nee nee, nee, nee. Nee, dat nee, nee. oh. ja, is van gisteren. <laughs> nou ja. jongens. Ik, ik weet dat er, dat er uh, uh, leuke wedstrijden tussen zitten. Ja. Um, oh, wat trouwens, uh, dat is wel vind ik een opvallende. Uh, buiten velder tegen uh, de amateurs van Dan. Ja. En uh, allebei die trainers, die hebben ook bij de tegenstander uh, op de bank gezeten. Mm -mm. Ja, okay. goed, dat zijn natuurlijk altijd... Uh, ja, het is altijd leuk. Duos, hè, ja. Ja. Wat ook opvallend is, Martijn, is dat alle belofte teams eruit liggen. Ja, dat is uh, voor het eerst wat ik begreep in uh, vijf jaar... dat er geen enkele belofte uh, team uh, bij de laatste 16 zit. Um, ja, goed, Spakenburg, kreeg met, uh, Spakenburg 2 kreeg met team 1 op de broek. Uh, woensdagavond. Dat moet kunnen, hè? Ja, ja, ja, dat is eigenlijk van de zot, hè? SDO, benen We gaan het beleven, de, de, de, de um, speelmomenten die zijn uh, vanmorgen bekendgemaakt... 21 en 22 februari wordt er voetbal mm -hmm. En dan uh, gaan we weer op pad. Leuk. Net als morgenavond. Ja, zullen we even naar het, uh, het weekend kijken, Martijn? Yes. Ja. Morgenavond om 6 uur. Ja. Vreselijke uh, tijd, um, zeg. VVSB. Ja. Voetbalvereniging Sint-Bavo. Zeg je het goed? Ja, toch? Ja. Maar hoe kan je nou om zes uur gaan spelen op zaterdag? Uh, ja, dat is echt een verzoek vanuit VVSB. Ja. De uh, club kan de thuiswedstrijd uh, voor een deel zelf bepalen... De, de, de uitspellende ploeg, die moet wel akkoord gaan, maar goed, uh, zes uur, dan wordt voetbal. Ja, het schijnt uh, daar uh, dan uh, denk ik het drukste. Het, praat uh, je dan op... het over s ochtends of 's avonds? Ah. Sorry, wat zeg je, ook? Nee, nee, ik, nee, je ook? nee <laughs> ik zeg, praat je over s ochtends of 's avonds? <laughs> ja, over 's avonds, gelukkig. Nou, je wil wel weer een belangrijk duel, hè, Flaas. Ik bedoel, um, uh, puntje tegen, tegen Lissa. ik denk dat het stiekem dus gerekend was, was drie punten. Mm -hmm. ja, absoluut. En de, de drie punten bij... Uh, uh, die werd bijvoorbeeld gegeven, dat waren bonuspunten. Ja. Maar goed, die raak je daardoor door de gelijkspel min of meer wel een beetje kwijt. Ja, uh, ja, ja ik denk dat, uh, dat de AFC uh, uh, nu gewoon alleen nog maar finales uh, uh, speelt. Hebben ze kansen bij VVSB? Uh, tuurlijk hebben ze kansen. Ik moet wel zeggen, VVSB is wel een hele, um, hele stugge ploeg. Uh -huh. En uh, ja, We hebben het al eerder gezien, we hebben ze ook tegen Telstra's zien voetballen. Ja. Ja, het is geen... Uh, het trouwens met tien man tegen Pelsa. Maar HFC nou, heeft het ja, altijd moeilijk, hè? He? Uh, tegen ja. VVSB uit. Thuis in, in, in Haarlem is het geen probleem. Daar worden ze altijd gewonnen. Maar uit is uh, heel vervelend. Ja, het is een, een, een vervelende weg van een tegen En wat jij zei, er komt een programma aan. Ze moeten nog naar Kozakkenboys, Ze moeten nog drie keer naar uh, Groesbeek. Het is allemaal niet eenvoudig, hoor. En het, het lijkt allemaal mooi op die vierde, vijfde plek. Maar ik hou me hard vast. Het staat bizar dicht bij elkaar. Ja. Nou goed, dat, dat uh, me gaan we zien. Ja, goed, verder, uh, ja. morgen speelt er uh, Zandvoort tegen VSP. Uh, en zondag hebben we uh, op de verjaardag van Schoten, uh, het duel tegen VVA. Dat is wel leuk, hè? ook voor, ook voor uh, uh, beide teams een belangrijke wedstrijd, want VVA staat inmiddels onderaan. Ja. En uh, Schoten uh, vinden we in de middenmoot, terwijl die eigenlijk ingezet hebben op een, op een toetje uh, na afloop van de competitie. Maar het gaat er ook steeds beter met Schoten, ja, ja vorige, afgelopen zondag verloren ze met 3-1 uh, met op bezoek bij kenners. Mm -hmm. um, ze missen een aantal spelers ja, en dan zie je toch wel dat het wat moeilijker wordt. Ja. En daarnaast, de Allianz presteert heel goed, boven verwachting. Nou, niet boven mijn verwachting. Ik zei het ja, steeds nou, hè, ik... tegen je. Ja, nou, daar heb je gelijk. Nou, ja, goed, ik, uh, ik, ik ben heel benieuwd wat daar er, wat er zondag weer uh, weer allemaal gaat gebeuren. Ja. Nou, Martijn, het gaat weer ballen. Lekker een weekend dus voor misschien je. Misschien het laatste weekend waarin alles doorgaat, want... Uh... Het schijnt heel erg winter te worden. Ja, he? krijgen we nou weer winter, jongens? Wacht, ja. zo, ja, maar... nee, zo geen zin in. Nee, zo geen zin in. Maar dan is het ook zo weer voorjaar, Ron. Ja, ja, de... Ron, jij zit alweer lekker in het zonnetje. Ja, ja dat, dat is wel de bedoeling, ja, maar uh, ja. dat komt er dus niet van. Hij pakt gewoon weer een golftoernooi <laughs> ergens uh, in een warm land. Hij was maar waar, nee, jongens. Nee. nee. Hé, hey, maar Martijn, ik wens je heel veel plezier bij alle wedstrijden, jongen. Dank je wel, Ron. Oké, okay, man. Hé, hey, Martijn, wel. fijn weekend. Heren. Goed weekend. Dag Makker. En Hoi. succes vandaag met Telstar.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 Klok van één uur, maar een prachtig nummer, inderdaad. Lekker hè? Van de groep America. Ja. En wat heb jij daarmee, nou Ronald? Uh, ja, nou dat zou ik je zeggen. Ik, ik, toen ik opgroeide was America eigenlijk de band die, uh, waar ik het van leerde. Hè? Dat was een van mijn eerste favoriete bands. Ja. En dat, die ben ik altijd blijven volgen natuurlijk in de tijd dat je opgroeit. Doordat je op een gegeven moment verlies je ze uit het oog en je hoort ze ook niet meer. Ze maken geen platen meer en zo. Jaren later hè, schreef ik uh, voor de Telegraaf over popmuziek. En plotseling kreeg ik een plaat in handen van ze. En toen uh, zag ik dat die gasten, ik ga je ze op onderzoek uit, dat mm -hmm. die gasten nog steeds in Amerika toerden ja. en platen maakten. En dat was ik helemaal kwijtgeraakt. Dus toen heb ik ten, ben ik naar mijn baas gegaan en heb ik gezegd... joh, dat is nou een mooi verhaal. Hè. Een band die in de jaren zeventig hier groot is geweest... en, uh, en, en nog steeds bestaat dus, uh, hey, anno 2000. En, uh, en die wil ik wel gaan opzoeken. Toen dus zei die, nou doe maar. Dus toen ben ik naar een gat in Amerika gevlogen... waar ze in een sportzaaltje stonden Echt waar? te spelen voor de... Lokale brandweer. En uh, heb ik ze opgezocht. En, en uh, een heel mooi verhaal gemaakt daarover. Ja. Leuk hè? Maar was dat een bewuste keuze van de groep om zo klein te gaan? Of, of, of... Nee, nee, nee, zo werken die dingen. Kijk, op een gegeven moment, dan, dan haakt Europa af, dan komen er nieuwe dingen. En dan, ja, dan word je hier, terwijl ze in eigen land nog steeds super groot zijn. Ja, maar, maar, bijvoorbeeld 10 die heb ik dan mm -hmm. uh, een aantal maanden geleden... in het Kennemer Theater in Beverwijk mogen aanschouwen. Komen 500 mensen, kunnen daar maar in. Ja. En, maar die, die Graham Goldman, die, ja. die, die, die vertelde dus dat, dat hun dus niet meer zozeer voor het geld... Uh, uh, spelen, maar dat ze het echt uh, super leuk vinden om in een klein gezelschap. Zoals uh, die vijf ja, noemen, ja, ja, dat kan. Uh, gewoon uh, hun performance te doen. Ja, een geweldige groep, mm -hmm. groep nog steeds ja, live. Ja, ook mooi. Ja. Ook mooi. Ja. Wall dus, Street Shuffle. Ja. Hey, het is tijd voor de Man met de Gouden Fluit voor deel 2. Ja, de, de rubriek uh, uh, Fred in je broek. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> nou, in Finland uh, kunnen ze er inmiddels ook wat van. Want daar hebben ze een nieuwe sport uitgevonden en die heet women carrying. Dat is een internationale sport, waar aan ook een uh, echte uh, championship is uh, verbonden. Een bijzondere sport. Uh, mannen moeten zo snel mogelijk 253 meter afleggen met hun vrouw op de rug. Het begon als een geintje, maar inmiddels worden de internationale competities uh, gehouden. Ik ga meedoen met Tinky. <lacht> ja, nou ja, precies, ja. ja, ja maar misschien is het natuurlijk aan regels gebonden. Zeg, het zijn gewichtsklassen. Oh, ja, oh, ja, dat valt het weer tegen natuurlijk Wel een lekker is, meisje trouwens Er is ook een, een nieuwe sport die, uh, Dat is eenwieler hockey Ondanks heeft de International Unicycling Federation De nieuwe regels van deze sport bekendgemaakt Het is eigenlijk uh, Gewoon ijshockey, maar dan zonder ijs En de spelers moeten op een Eenwieler rijden Unicycling <laughs> Moet je zo het, ook het, een he, het is een ja. zeer populair Het is <laughs> een het wordt heel populair in Engeland, in Duitsland en notabene ook in Zwitserland. Dat is ook een leuke. Ik vind hem erg grappig. Een hele rare sport, ja. maar uiteraard, dat kan alleen maar uit Engeland komen... is het scheenbeenschoppen. Oh. <laughs> Oftewel het world chin kicking. Dat dus wat voor, je, voor Justin Luijter van zijn antwoord. Ja. Oh ja. <laughs> chin kicking, dat wordt beschreven als een Engelse, Engelse ja, soort martial art... maar dan bepaald niet elegant... Het is het idee om elkaar zo hard mogelijk tegen de benen te, te, te trappen... totdat de andere op de grond valt. En die sport die kent zijn oorsprong al in de 17e eeuw... maar toen hadden de mannen nog schoenen met stalen neuzen. Zo. Uh, intussen is dat wat af, afgezakt en uh, worden de broeken gevuld met stro. En fretten. <laughs> fretten ook <laughs> nog, ja. Oké. Okay. Ik heb nog, nog twee belachelijke. Ga hè? door, ik hang aan ja. je lippen. Nou, oké. Okay. <laughs> Dit is een hele, hele maffe. Uiteraard ook afkomstig uit Engeland. Extreem strijken. Echt met een strijkbout. Dat is wel wat voor jou, Jos. It's Ik... Weird, wacky en wonderful. Jaarlijks een annual championships. Uh, uiteraard bedacht in Engeland. En dan uh, is een sport waarbij mensen hun strijkplank meenemen naar extreme locaties. En daar gaan strijken. Bijvoorbeeld op een surfplank. Of in een kano. Of hangend aan het touw uh, boven een waterval. En het wordt in groeps- en zelfs in competitieverband uh, gedaan. Heel erg uh, populair is een afdaling van de berg met een strijkplank op je rug. <laughs> en onderweg strijken en kijken wie er beneden komt. Uh, met kleren die keurig gestreken zijn. Waar de kreukels dus uit zijn. Uh, het wordt ook veel ondergronds uh, ge uh, gedaan. In, in mijnen natuurlijk met de heerlijke... Ja, maar hoe heet dat, niet, niet bepaald frisse lucht. Dus dan is het helemaal heel erg leuk om te kijken wie dat het langste volhoudt. Een heel populaire sport in uiteraard Engeland, maar ook in Australië, Japan en Duitsland. En heb je er nog één volgens mij? Uh, ja, in Nederland hebben ze er ook eentje bedacht. Een uh, Ipe Rudi heeft bedacht dat het ook een leuke sport kan zijn om te schaakboksen. Oh ja. Dat is een combinatie tussen schaken en boksen. In de ene ronde moet je boksen en de andere keer, andere keer weer schaken. Heel apart. Ook nog eentje is het moddersnorkelen. Uiteraard, ook uit Engeland afkomstig, vindt plaats in Wales. En het idee is zo snel mogelijk uh, heen en weer te snorkelen door een moddersloot van 55 meter. Nou, we, we zijn uitgesnorkeld. Want, uh... Uh, zo is ja, het. Ja. Nou, uh, Jos, ik vind het hartstikke leuk. Volgende Prachtig. week meer de rubriek uh, in je broek. <laughs> en, uh, dan gaan we meer van je horen. Dankjewel, okay. Jos. Yo. Tot zover het ritme van ZFN.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 Gisteren gaf minister Wiebes van Economische Zaken de opdracht om de gaswinning in Loppersum zo snel mogelijk stil te leggen op basis van een advies van het staatstoezicht op de mijnbouw. De toezichthouder adviseert om de totale gaswinning in Groningen te halveren naar 12 miljard kub op jaarbasis. Of de sluiting van de winning in Loppersum permanent is, is nog niet bekend. De politie is